10 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft gezegd dat de door Rusland gearresteerde Greenpeace-activisten genadig behandeld moeten worden. Het is de eerste keer dat Poetin zich uitspreekt over de kwestie. 30 opvarenden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise werden in september door Rusland gearresteerd toen ze een boorplatform van Gazprom beklommen. Deze week werd bekend dat zeker 26 van hen, onder wie twee Nederlanders, op borgtocht vrijkomen.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 Het weer, er kan wat motregen of natte sneeuw vallen. Het koelt eerst af tot rond het vriespunt, maar later vannacht stijgt de temperatuur weer een beetje. Morgenmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het 3 tot 9 graden. Dit was het NWS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Van en naar Schiphol rijden geen treinen. De oorzaak is een brandmelding, de vertraging is daar ruim een uur.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 Goedenavond. 77 dagen is het nog na de start van de Olympische Winterspelen in Sochi. En het IOC waarschuwt vandaag de sporters. Er wordt heel streng gecontroleerd op dopinggebruik. En dat maakte IOC-voorzitter Thomas Bach bekend. Het anti-doping testprogramma voor Sochi... zal toughest ever applied in de Olympische Winterspelen 2500 dopingcontroles komen er voor en tijdens de Spelen. Sparta kan morgen de tweede periode-titel pakken in de Jupiler League. En het is maar te hopen dat dat lukt... want er heerst heel veel onvrede op het kasteel in Rotterdam-West. Eén voordeel, de boze supporters krijgen doelman Galit Sinou niet gek. Die is namelijk wel wat gewend. In zijn tijd in het buitenland was de kleedkamer verre van veilig. Ze dus wilden onze kleedkamer bestormen tegen partijen. En, uh, er werd toen uh, traaghaas gegooid naar de politie. Die gooiden ze terug en dan ging via de deur ging die, uh, onze kleedkamer... Kamer binnen en, uh, maar goed, ik heb daar nog meer dingen mee gemaakt. Toen ik een boek of schrijven. En verslaggever Steven Dalebout was de gelukkige collega. Hij mocht een trainingskamp bezoeken van de Oranje Softbalsters op verder weg is namelijk niet mogelijk... want de succesvolle ploeg heeft geen cent te makken. En dat levert volgens de softbalvrouwen... een opvallende gelijkenis op met zeehondjes. Ja, ja ook over de zeehonden. dat uh, Die dieren ook eigenlijk gewoon de hulp nodig hebben. en uh, ja Dus dat is eigenlijk een beetje... Uh... Ja, hoe zeg je dat mooi? Hetzelfde de, ja, ding wat wij, uh, wat wij hebben. De dopingcontroles voor en tijdens de Olympische Winterspelen van Sochi worden dus strenger dan ooit. En dat zegt de voorzitter van het Olympisch Comité, het IOC Thomas Bach. We moeten nog een beetje aan hem wennen, deze Duitser. Nou, het IOC wil in elk geval laten zien dat het serieus werk maakt van het verbannen van verboden middelen. Herman Ram is directeur van de dopingautoriteit. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Ram, hoeveel zwaarder dan de vorige Olympische Spelen worden de controles in Sochi? Um, in aantallen is het ja, eigenlijk al, al jaren zo dat het uh, elke keer zo'n zo 10% tot 15% groeit. En dat is dit keer ook zo. Dat is een hele lange lijn en dat gaat door. Wat dat betreft is het ook echt olympisch uh, hoger, sneller en sterker. En dat, dat gebeurt niet ook. Ja, en hoe wil dat IOC dat gaan aanpakken? Um, eigenlijk op twee manieren. Tijdens de spelen en ook daarvoor vooral worden er gewoon meer controles uitgevoerd. Dus dat betekent toch dat het lab weer meer te verwerken krijgt um, en dat er... En ik denk dat dat een belangrijke uh, stap is, dat er ook onverwacht op veel lagere niveaus en bij uh, mensen die niet heel veel kans maken, toch gecontroleerd gaat worden. En daar komt bij dat ze, je nu al zeker weet dat alles wat er nu uh, wordt afgenomen, nog een aantal malen hertest gaat worden in de komende jaren. En dat is ook een dreiging die sporters gewoon, uh, denk ik, zich bewust zijn. Ja, want Bach vertelde ook dat uh, de stalen van de Olympische Spelen van Turijn... nou, dat moet wel een aantal jaar terug in de, in de tijd... nog steeds getest worden met verbeterde technieken. Verwacht u ook dat daar nog ja, nieuwe dopingschandalen uit voort zullen komen? Ja, het gaat niet alleen over Turijn, maar ook over Vancouver. Turijn is logisch, want uh, na acht jaar verjaren dit soort zaken. Dus uh, het is nu of nooit. Als, het, uh, als je het nu niet doet, dan heeft het eigenlijk geen zin meer. Uh, en Vancouver is natuurlijk maar vier jaar geleden... maar ook daar zal zeker nog wel wat uitkomen... Mijn het idee is dat er inderdaad wel enkele sporters de kans lopen om straks niet te mogen starten. Ja. Even terug naar de mededeling van vandaag. Is het nou handig om dit aan te kondigen? Want die sporters zijn wel druk met hun eigen voorbereiding, maar luisteren ook mee. Ja, maar uh, ja, de gedachte is toch dat voorkomen nog steeds beter is dan genezen. Wat het IFC hoopt is dat uh, door heel duidelijk te maken hoe grote programma's zijn... hoe serieus het genomen wordt, dat er ook gehertest wordt... De hoop is natuurlijk dat sporters daar de afzien van gebruik. Het is heel moeilijk om vast te stellen of het gebeurt, maar dat is wel de opzet. Ja. Dan gaan we naar uh, ons eigen land. Want uh, vandaag werd bekend dat uw eigen dopingautoriteit van het ministerie van VWS er jaarlijks 200.000 euro bij krijgt dan denk je, eh, daar zal Herman Rom uitermate blij mee zijn. En toch verklaarde u vanmiddag dat het aantal dopingcontroles in Nederland onder druk staat. Kunt u dat uitleggen? Ja, er zijn twee dingen, want ik ben er wel degelijk heel blij mee. En wij gaan die, die 200.000 euro ook zeker in hele nuttige dingen omzetten. Alleen de afspraak al sinds misschien wel 15 jaar... is dat dopingcontroles niet door het ministerie betaald worden, maar uit de lottogelden. En de lottogelden lopen terug. Dus aan de ene kant krijg ik er wat bij, maar als het om de controles gaat, loopt het alleen maar achteruit. Ja, en, en daar hebt u weinig invloed op... behalve dat u mensen zou kunnen oproepen massaal te gaan gokken. Nou, dat is in ieder geval een goede, goede beweging in dat opzicht. <lacht> uh, maar ja, inderdaad, ik heb daar op dit moment weinig, uh, weinig uh, invloed op. Het is natuurlijk wel zo dat als die verhouding tussengeven wordt... dan zullen we opnieuw naar die afspraken moeten gaan kijken. Maar op dit moment moet ik gewoon accepteren dat uh, als er minder lotto gespeeld wordt... dat ik ook minder controles kan uitvoeren. Ja, maar snapt u dat ik het vreemd vind? Want het, het lijkt toch alsof u uh, sterk afhankelijk bent van fluctuerende inkomsten... En als Nederland massaal stopt met gokken... ...wij eigenlijk de Nederlandse sporters niet goed meer kunnen controleren... ...op eventueel doping gebruiken. Dat lijkt vreemd. Ja, en dat, dat is inderdaad eerlijk gezegd gewoon moeilijk uit te leggen. Dat is een situatie die natuurlijk nog veel breder is. Dat geldt eigenlijk voor de hele sport. Want er gaat op dit moment 44 miljoen uit de lotto gaat nog naar de sport. Het is meer geweest, maar dat is het nu. Dus als het slechter, met de sport gaat, gaat het, of het slechter met de lotto gaat het automatisch slechter met de sport... ...en dus ook met ons. Het is een breed punt... En je kunt je afvragen of die afhankelijk wel zo'n een goed idee is. Ja, maar als we sec kijken naar dopinggebruik, dat is een maatschappelijk thema, een maatschappelijke discussie. De politiek bemoeit zich daarmee. Ja. Dan zou je ook kunnen zeggen, politiek verander dat vandaag nog. Ja, dat is wel heel snel. Maar wat ik, wat ik aangeef, als die verhouding tussengeven wordt, dan zullen we daar zeker opnieuw over moeten praten. Het is wel zo'n in beton gegoten afspraak dat dat niet zo makkelijk zal zijn. En ik begrijp ook wel de afspraak. Maar dit kan natuurlijk niet doorgaan. We lopen al jaren terug. We hebben ongeveer 25% van de controles ingeleverd in de afgelopen uh, ongeveer zes jaar. Daar moet natuurlijk ergens een punt aan uh, achterkomen. En wat mij betreft begint dat moment wel te naderen. Ja, want dat staat haaks op uh, de wens bijvoorbeeld van het Internationaal Olympisch Comité... om ja, hè, de sport zo schoon mogelijk te krijgen. Ja, zeker. En in het internationaal kader ga je natuurlijk een steeds uh, vreemder beeld krijgen. Uh, Nederland is uh, sportief gezien toch geen onbelangrijk land. Uh, we hebben ook grote ambities. En het laat zich toch niet goed verklaren dat tegelijkertijd, uh, wat dat betreft, de doodcontroles teruglopen en uh, ja, we toch op zijn minst de indruk uh, wekken dat we het minder belangrijk vinden. Meneer Ram, ik wil u danken voor uw bijdrage. Graag gedaan. Dank u wel. We gaan verder met softbal, want de Nederlandse softbalsters werden al maal op een rij Europees kampioen. En nu is het doel volgend jaar te vlammen op het WK in eigen land. Maar ondanks de successen wordt de geldkraan van de NOC en nsf langzaam dichtgedraaid. Een trainingskamp in een ver oord zit er dus even niet in. In plaats daarvan zat de ploeg deze week op Texel. Het eiland biedt ze gratis onderdak en hoopt dat de softbalsters voor wat promotie kunnen zorgen. Nou, dat lijkt al een beetje gelukt, want de volgende reportage is van Steven Dalebout. Als we naar links kijken zien we daar de zee, de zee op Beuken tegen het eiland, tegen Tessel. Draai je een klein beetje naar rechts, dan zien we daar de bekende rode vuurtoren met de witte bovenste laag. Kreek Montviras, de bondscoach van de Softwalsers. Uh, hier is een groepje Softwalsers in die vuurtoren en er zijn nog wat andere groepjes uh, rondom Texel op weg. Waarom is dat? Ja, we zijn hier met een trainingskamp. Overwinteren op Tessel. De komende vier maanden komen we vier keer hier naartoe. We blijven op de Krim en we gaan Tessel ontdekken. En we hebben een samenswerkingverband met de eiland. Die gaan ons een beetje ondersteunen op weg naar het WK volgend jaar in augustus. Zullen we allereerst maar even hier naar binnen kijken? De trap op, de vuurtoren in. Die is wel hoog, trap op. Ja, jammer genoeg is er geen lift, maar ja. Er zijn toch uh, bikkels, dus uh, we gaan ervoor. Helemaal boven in de vuurtoren, vlak onder de lamp, de lamp die het licht verzorgt. Daar Waar normaal gesproken niemand mag komen, daar zijn nu vier softballsters. Waaronder de aanvoerster, Rebecca Soumerou, en ze krijgen uitleg over hoe het ding eigenlijk werkt. Op dit moment? Nee, want sowieso... Nee, nee, want... Ze zien misschien dat het licht brandt, maar dat... Uh... Heé verder nee? Uh, ja, wij zijn hier uh, op trainingskamp. Texel heeft ons geadopteerd zoals ze dat hebben genoemd. Uh, zodat wij ons uh, volledig kunnen voorbereiden op het WK. Wat, uh, wat dus een super uitdaging is om hier op Tessel uh, alles te ontdekken. En, uh, en het is heel fijn dat ze ons daarbij kunnen helpen. De vuurtoren laat ik even achter me liggen, want we gaan op weg naar Ecomaren. want daar zijn softballers zeehondjes aan het voeren. Dat wil ik graag natuurlijk even zien. Onderweg daar naartoe kom je langs het vakantiepark waar de Softbalsers verblijven. Vakantiepark de Krim. De Directeur is daar Ivan Groothuis. Ivan, waarom doen jullie dit? Waarom bieden jullie hen gratis onderdak? Um, nou, wij vinden dit een, uh, een mooi project en uh, ze hebben ons benaderd. Uiteengezet wat hun uh hun beperkingen waren ten opzichte van het verleden... vanuit financiële middelen. En uh, nou ja, richting zo'n WK, wat toch wel een uh, bijzonder evenement is. Een grote groep meiden die uh, gezamenlijk doel hebben... en dat willen waarmaken, nou, daar uh, werken wij graag aan mee. Dus als wij een ziek dier of een dode zeerhond van het strand halen... gaan we er altijd even met de scanner langs. In Want in het, het kan, ja. <lacht> Want het het een kan, begin kan zijn... Dat het een bekend is van ons of een van andere opvangcentra en, ja. uh, hier in Europa. Ja, de groepjes zwerven dus uit over het, uh, over het eiland. De groepjes van de Nederlandse Softbalploeg. In Ecomare is ook een groepje bij de zeehondjes. Saskia Kosterink, ja, wat heb je nou geleerd? Wat ben je hier nu aan het leren? Uh, we zijn hier aan het leren Ja, ja ook over de zeehonden. Dat uh, die dieren ook eigenlijk gewoon hulp nodig hebben. En, uh, dus, je, zei, uh, je zei ook hulp nodig hebben? Ja. ja dat is jullie? Precies. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje... Uh, Um, ja, hoe zeg je dat mooi? Um, um, hetzelfde di ja, ding wat wij, uh, ja. wat wij hebben. Nou, denk mensen die dit horen denken: ja, maar ze zijn toch drie keer Europese kampioen, die softballers, die hebben toch geen hulp nodig? Ja, maar hoeveel mensen weten dat nou eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. <laughs> ja, ik ook niet. Maar ja. Um, ja, is, wij, dat probleem, is dat een probleem dat, dat weinig mensen dat weten? Voor ons niet. Wij zijn er inmiddels, zijn wij er wel aan gewend. Um, maar het mooie is wel, ja, hoe bekender wij worden... hoe meer uh, hulp wij kunnen uh, krijgen en vragen van, uh, van mensen, uh, van bedrijven... om, uh, om onze doelstelling uh, te halen volgend jaar. Je houdt niet je hand vlak boven het water of vlak boven de kop van Betsy... want ze weet dat de vis krijgt. Ze kan aan je hand springen en ze kan aan je hand bijten. Niet handig kun je niet meer softballen. Nee. Of wat is het? Softball, nee, toch? Ja. Oh, goed. Ja. Nou, ja, als goed. jij nou gewoon ja, begint... Nou, ja, dat is goed. Dan ga ik beginnen. Je Betsy. Want wat is de doelstelling volgend jaar? Volgend jaar komt er een WK aan. Klopt. Uh, de NOC en de NSF heeft onze doelstelling gegeven dat wij de top 5 moeten halen. En wij gaan voor de top 3. Maar goed, ja, uh, NOC en NSF, die heeft ook gezegd... jullie krijgen minder geld. In, eerste instantie, in eerste instantie kregen jullie 3 ton. Dat werd even helemaal niks. Dat is teruggedraaid naar 240.000. Maar ja, het is wel minder. Is de motivatie ook straks om het ongelijk aan te tonen aan NOC en NSF... wat besloten heeft jullie minder te steunen? Of is dat juist misschien ook al een negatieve motivatie die je misschien niet moet hebben? Oh nee, die motivatie is heel groot. Oh ja? Heel groot, ja. ja. Maurits Hendrik, zo zullen je krijgen? <laughs> nou ja, zo kun je het wel zien. Ja, nou ja, we willen gewoon... Uh, weet je, dat stukje erkenning. dat is gewoon wel heel prettig... als je die, als je die krijgt van de, uh, van, de, van de sportwereld om je heen... En, uh, ja, we hebben het eigenlijk altijd met uh, van de mensen om, om ons heen. Weet je wel, vrienden, familie, daar krijgen wij het van. Maar als je dan uh, ook gewoon, ja, gewoon in Nederland, als sportland, um, ja, als je daar gewoon die erkenning van krijgt, dat, uh, ja, dat, momfeert, weet je, dat geeft je net weer een beetje die zet om, uh, om nog weer door te gaan. Maar we hebben al zoveel tegenslagen gehad en elke keer um, pakken wij daar het positieve uit. En dat, ja, dat stimuleert ons eigenlijk ook weer om, ja, om nog gewoon harder te trainen en dat stapje extra te zetten. De Nederlandse softbaldames op Tessel dus, waar ze ja, een trainingskamp beleven. Reportage van Steven Dalenbouw. Ja, zometeen duiken we in de sportdocumentaire, want op de ITVA Documentaire Festival in Amsterdam is er opvallend veel aandacht voor de sport. Maar eerst Van Morrison en de prachtige Bright Side of the Road. Ben the man and the bright side of the road. Het is inmiddels 10 minuten voor half elf. U luistert naar Langs de Lijn. We gaan het hebben over het ITVA. Want Amsterdam staat deze dag in het teken van het grote documentaire festival. Met op het programma liefst 10 sportverhalen. Wat bewijst dat de sportdocumentaire tegenwoordig een volwaardig onderdeel is van het festival. En blijkbaar ook nog op kwalitatief hoogwaardige wijze wordt gemaakt. Nou, in de studio is aangeschoven historicus Jurrit van der Voren. Jurrit, goedenavond. Goeie. We hebben afgesproken te tutoyeren. Graag. Um, waar is jouw liefde voor de sportdocumentaire begonnen? Het komt een beetje bij het, uh, het werk dat ik doe als sporthistoricus. Dan worden er veel be oude beelden bekeken. Uh, om, uh, om te zien hoe het uh, in die tijd ging. Dus ik kijk heel veel originele filmbeelden... en dat kan teruggaan tot bijvoorbeeld de oudste beelden... die er bestaan van het Nederlands elftal, die ik dan ergens vind. En die zijn uit 1912. Het is altijd te om iets te vinden... waarvan nog nooit iemand eerder had opgemerkt had dat het op internet staat. En er zijn heel veel van dat soort uh, oude filmfragmenten te vinden... Ja, en zo komt het ook vanzelf dat je dan ook oude sportdocumentaires tegenkomt. Plus dat ik nog een tijd heb gewerkt voor het Sportpaleis de Jong... bij Wilfried de Jong. Ik heb het, uh, de internetredactie mogen doen toen. Dus ik deed de website ja. van het Sportpaleis de Jong. Dat was in 1998. Ja, dan, dan zit ik dicht op Wilfried de Jong en uh, de makers. Dus hebben we ook van dichtbij kunnen zien van, van hoe dat ging om... Dat waren dan niet allemaal sportdocumentaires. Dat konden ook filmpjes van 30 seconden zijn. Maar wel vooral de liefde van de makers van, van, van Wilfried ook hoe dat allemaal tot stand kwam. Ja, om de sport zo mooi mogelijk in, uh, in beeld te brengen. Heel puur eigenlijk. We gaan het straks nog wel even hebben over de tegenwoordige tijd... maar ik wil toch even terug in, uh, in de geschiedenis. Want hoe lang bestaat de sportdocu eigenlijk al? Het is heel moeilijk om te zeggen wanneer is iets nou een sportdocumentaire... wanneer is iets een verslag. Soms kan een lang verhaal per ongeluk een documentaire worden. Maar dat de eerste sportdocumentaire op de Nederlandse televisie kwam... dat is. Precies 50 jaar geleden. Dat is 30 november 1963 geweest. Dat voor de eerste keer op de Nederlandse televisie een langdurend sportitem was. En Herman Kuiphoff is degene geweest die dat gedaan heeft. Toen voor de VPRO, waarbij ik de nadruk leg op. Vergeet de puntjes niet. Die zaten er toen nog in. Echt vrijzinnig protestantse radioomroep. En hij maakte toen een documentaire over Abel Lenstra. En dan moet je je niet zo heel erg veel van voorstellen. wat we nu gewend zijn van documentaires. met snelle montages. Want hij zat bij. Abe thuis in Friesland, in Heerenveen op de bank. De gordijnen achter de bank waren dicht, zodat er geen mensen naar binnen konden kijken. Terwijl Kuiphoff en Lenstra gezellig op de bank zaten te keuvelen. En tussendoor waren ze met andere mensen aan het praten. Laten we een, een stukje uh, luisteren uit uh, die documentaire. Herman Kuiphoff dus met Abe Lenstra. Abe, jij bent niet alleen heb je met voetbal bemoeid, maar uh, ook met een heleboel andere sporten. Jij was erg allround, mogen we wel zeggen. Hè? Ja, ik heb wel ontzettend veel sporten gedaan. Verschillende sporten. In de eerste plaats vroeger dus deden we dan behalve aan voetbal. Dat is natuurlijk de hoofdsport. Vroeger wel geweest en en na, na, na, de, na de hand dan doe je ook nog. Maar uh, atletiek was heb ik ook veel aan gedaan. En dan vooral natuurlijk de zomermaanden veel uh, 100 meter gelopen, 200 meter gelopen, stappen En ik heb zelf nog gedaan aan kogelstoten. Het levert ook verrassende inzichten op hè, als je dit uh, zoveel jaar later terugluistert. Het is heel leuk, omdat je hoort het nu alleen. Je kunt dit fragment trouwens echt makkelijk terugvinden op internet. hoor. Gewoon Abel Lenstra Herman Kuipoff in Google en je hebt hem te pakken. En je kan zelf terugkijken hoe dat er toen uitzag. Het, het is gewoon leuk om de stem van, van Abel Lenstra zo te horen met Kuipoff... die je toch associeert met verslagen van WK-finales waar we toch ingetuind zijn. Hij is ook een goede documentairemaker geweest. Ja, was deze documentaire ook goed? Nou, het, wat is goed. Het, is, het was voor dat moment heel vernieuwend wat er gebeurde, omdat er zo uitgebreid stil werd gestaan bij sport. En dat was in 1963, en dat was in de tijd dat Johan Kruijf nog moest debuteren in het eerste van Ajax, dat Jan Janssen nog als amateur uh, rondreed en nog niemand een vermoeden had dat hij de Tour de France zou gaan winnen. Kortom, dat de Nederlandse sport nog heel anders uitzag dan nu. En dat maakt het zo mooi, omdat je daarmee dus eigenlijk ook een terugblik krijgt naar echt de sport in de tijd dat het nog zwart-wit was, toen koffers nog verliezen waren en de wereld er heel anders uitzag, dat maakt het zo mooi. Het is die traagheid eigenlijk ook die erin zit, die het zo mooi maakt. Omdat je toch ook een beeld krijgt van hoe in die periode televisie werd gemaakt. Hoe er werd gezocht naar een standaard, want die was er niet. En dat is natuurlijk het mooie, als je geen standaard hebt. Het is heel moeilijk, ja, Mag je hem zelf zetten? maar het geeft ook vrijheid. Ja. Was er voor de Tweede Wereldoorlog al, al iets van een documentaire op sportgebied? Ja, er waren langere films die werden gemaakt en die waren dan of in de bioscoop te zien, gemaakt door Polygoon of Hagen. Hagen is van de gebroeders Mullens geweest. Die hebben heel veel gedaan voor langere sportfilms. En heel verrassend, dat weet bijna niemand, is dat Dick Laan... de schrijver van Pinkeltje... een bijzonder belangrijke filmpionier is geweest in Nederland. En met name voor sport heeft hij in de jaren twintig... heel veel opnames gemaakt over sport. En die zijn ook makkelijk terug te vinden op internet. Goed bewaard gebleven. Ja, dus gewoon op online, ja. Dick Laan en dan voetbal. En dan vind je een film terug vanuit de jaren twintig... waarin hij echt experimenteert, hoe kan ik met ontzettend... Ontzettende logge camera's. Dat zijn niet van die iPhones die we nu meedragen. Nee. Maar die moesten met een bakfiets worden heen en weer gereden. Om daarmee de beweging te suggereren. die in voetbal zo belangrijk is. Want anders heb je een camera die stilstaat. En daar ken ik ook voorbeelden van. Bijvoorbeeld van een verslag van een wedstrijd Nederland tegen Denemarken. 1920 in Amsterdam. Op het dak van het stadion stond een camera. En je kan zien dat ze met dat ding bijna met drie mensen. 2 centimeter naar links moeten trekken. Zo zwaar is die, want het beeld gaat heel schokkerig... naar links en naar rechts met hele kleine schokjes. Dat ding is hartstikke zwaar. En Dick Laan experimenteerde daarmee. En dat gold ook voor de gebroeders Mullens en Polygoon... die in 1921 begon met langere sportdocumentaires en reportages... omdat ze merkten, dat vinden mensen leuk, daar kunnen we geld mee verdienen. Ja, waardevolle beelden nu om, om daar nog naar te kunnen kijken. Dan net na de Tweede Wereldoorlog is daar een, een mevrouw, van Fanny Blankerskoen... Is, is er nou bijvoorbeeld van haar in die tijd een goede documentaire gemaakt? Later is bijvoorbeeld, zijn er bijvoorbeeld wel dingen over haar gemaakt. In de jaren zeventig heb ik wel eens beelden van haar gevonden... waarin ze dan toch inmiddels als bijna als bejaarde vrouw in het zwemmen is... en uit het zwembad stapt en dan begint te kletsen over haar verhalen over 1948. Maar echt een langere documentaire is er niet. Wat wel weer, en dat is echt heel uniek, dat is niet een documentaire... maar dat zijn 3D-beelden die van Fanny Blankers-Koen in 1948 zijn gemaakt in zwart-wit en echt in 3D, dus met de techniek die wij nu normaal vinden, die beheerste ze in Nederland in 1948 ook. En daar is een filmpje van ongeveer een minuut, twee minuten gemaakt van. Dan zie je Fanny Blanke's koen de dag voordat ze op de boot stapt naar Engeland om naar de Olympische Spelen in Londen te gaan, als ze dus nog niet vier keer goud heeft gewonnen. En dat is sensationeel te zien. De, de huisvrouw is ja. eigenlijk. En als je dan, ja. als je dan die oude 3D beeld opzet die je bij Jaws in de jaren 80 ook opzette met rood en groen op het oog, dan zie je inderdaad echt die diepte. En dat kan je op het zien. Scherm, kan je dat zien. Dat is fascinerend dat ze dat uh, hebben kunnen doen bij iemand als Fanny die Blanke in 48. Al. Ja, het geeft wel een beetje aan dat er een, een zekere willekeur was bij de maker. Wat ik leuk vind, dat, ja. dat ga ik maken, waar je nu uh, vooral ook kijkt naar wat is commercieel aantrekkelijk en en uh, ja, wie is er een groot kans hebben op succes. Nou, was het wel zo dat bijvoorbeeld een bedrijf als Polygoon niet zomaar willekeurig opnames sluiten. Nee, want die was overal bij, omdat zij vooral als beginnend bedrijf, 1919 begonnen, heel snel door hadden dat ze met sport konden verkopen... waarmee ze dus weer geld hadden om andere films te maken. Ja, maar de individuele maker veel minder, niet of nauwelijks... Ja, het, het, het, het was natuurlijk anders dan nu. Er werd niet echt gekeken naar commercieel van kan ik het nog ergens anders uitzetten. Maar het was voor het bedrijf echt heel belangrijk. Omdat Polygoon daarmee wel zichzelf de financiële basis kon. Voor zichzelf de financiële basis legde. Om daarmee een groot mediabedrijf te worden. Wat Talpa en John de Mol hebben gedaan. Of SBS doet nu. Of Fox om met sport, een voetbal in dit geval, zich in te vechten in de Nederlandse journalistieke wereld dat gebeurde met Polygoon in 1921 ook. Die patronen zijn hetzelfde, dat is het grappige. De, de techniek is anders natuurlijk, maar het patroon van dat sport gebruikt wordt door een nieuwe journalistieke instelling om zich in te vechten in de bestaande wereld. De Telegraaf deed dat begin vorige eeuw door als eerste kranten op de voorpagina met sport te komen, dat ze zich zo hebben ingevochten in de heersende machten van de journalistiek om een plaats te veroveren. We gaan naar wielrennen in 1953. Een lange film over de Tour de France. En toch zeg je volgens mij, dit is niet echt een documentaire. Het is een beetje een, een wat vreemde film geworden in 1953, om even het beeld te plaatsen van die tijd. Nederland begon net de eerste successen te boeken in de Tour de France. En in 1953 was er onverwachts de, zege van, de eindzege van de Nederlandse ploeg. Jan Janssen won als eerste individu het Nederlandse Ja, ploegenklassement. Maar dat zegt Nederland won voor de eerste keer de Tour de France in 68, maar dat was in 53. Dat was dus met het ploegenklassement. Daar was zoveel belangstelling voor in Nederland... dat bijvoorbeeld bij de huldiging van die ploeg in het Olympisch Stadion... waren 40.000 mensen om ze toe te juichen. En Polygon is daarop ingesprongen door beelden die de Fransen hadden geschoten... en feite op te kopen. En Jan Cotard, toen de beroemde verslaggever... voor, voor de Frans ja, die gingen dan in feite dat aan elkaar kletsen. Maar de kritiek van de recensenten in de kranten was... het, is wel, het gaat over Nederland, maar het zijn beelden... die niet door Nederlanders zijn gemaakt. Laten we naar een, een klein stukje luisteren uit die documentaire. 30 juni 1953. Over een paar dagen begint de Tour de France en ook Nederland speelt weer mee. De bagage, fietsen, welgen en banden bij honderden. En de douane te Rosendaal geeft certificaat van geen bezwaar. De familie ook. Een laatste omhelzing, een laatste raad. Ja, vooral voor jou Wim van Est. Denk om dat ravijn van de Obiesk. Maar daar piekert de Nederlandse ploeg nog lang niet over. Je krijgt wel direct zin om dit te zien. Je ziet meteen die hoekige gezichten voor je. Ja. Je ziet Wim van Est en gedachten voor je. En, en Wout en Wachtmans. Ja, Gerrit Voorting. Dat zijn die mensen die in die periode dan op het station stonden... om vanaf daar naar Frankrijk te reizen... met de familie en de supporters om hem heen. En dan naar Frankrijk, het grote avontuur, drie weken lang. Dat je in Nederland niet live kon volgen. Want er was nog geen live televisie van. Toch is er, een, naar het schijnt, wel een documentaire of een film gemaakt. Het dat grappige is, is dat er... Dat is eigenlijk per ongeluk pas later weer ontdekt. Dat is vorig jaar ontdekt door mijn collega Marnix Koolhaas bij uh, VPRO Geschiedenis. Dat er beelden bestaan, dat er een film is gemaakt wel gefilmd in Frankrijk door Nederlanders, die het ook gevolgd hebben. En dat waren de zonen van de Mullens, waar ik het straks over had, van Hagenfilme. Ja, die in de jaren twintig ja, die, uh, die mensen, de, Degene die het opgericht hadden, die waren overleden. En hun zoons, die zijn naar Frankrijk gegaan met een oude cameraman van Polygon, dat is ook wel pikant. En die zijn daar als een soort, ja, tussendoor overal een soort techniek. want ze hadden nergens toestemming van de tourdirectie om te mogen filmen. Overal zijn ze ertussen gesprongen en hebben ze opnames gemaakt voor die halve minuut, totdat de tourdirectie ze weer wegjaagden en daar hebben ze een, een film van gemaakt. En waar is die? Die is weer ontdekt door Marnix. En Die blijkt te liggen, en we hebben hem nog niet gezien, maar die zou moeten liggen in het depot van het i Film Instituut in Amsterdam Noord. Daar moet dus die film liggen, die in 1953 wel een groot succes was in de Nederlandse bioscopen, waar zowel het publiek massaal op afkwam, als waar de Recenter lijn het enthousiast over waren. Van Polygoon hebben we dus nog, staat online. Maar die film van 1954 is niet meer vertoond sinds eind jaren 90. Nee. Dat zou toch prachtig zijn als ze die dan... Ja, als nou ja I zeker in de aanloop naar uh, de tourstart straks in Utrecht zou ik zeggen. Ja, dat is toch wel een oproep vind ik eigenlijk. Ja. Van I Film Instituut, doe je historische plicht en ga die, ga die film even online zeggen. Helder, helder. Uh, waar moet een goede documentaire nu, nu eigenlijk aan voldoen? En Dat is natuurlijk persoonlijke smaak dat daar het belangrijkste bij is. En ik zelf vind een documentaire interessant. Als het meer is dan alleen maar uh, een wedstrijdje kijken. met wat laaiend enthousiast commentaar. vanuit opmerkelijke posities gefilmd. Er moet diepgang ook in zitten. Er moet toch iets meer bekend worden over de persoon. En ik vind het zelf pas echt leuk worden... als je ook meer inzicht krijgt in de situatie van het moment... in het land, bijvoorbeeld in de cultuur van zo'n land. Hoe de sport daarin beleefd wordt. Of wat dat betekent voor, voor mensen. Welke veranderingen daardoor ontstaan. Van aan het begin van de film waren bepaalde dingen niet vanzelfsprekend... en aan het eind van de film wel. En dat een een sportdocumentaire ook interessant is voor mensen die niet van sport houden. Omdat ja. ze dan wel inzicht krijgen van bijvoorbeeld als je zo'n film... van de Tour de France van 1953 ziet, van zo zag Nederland er dus uit. En zo ging het om met de eerste grote internationale renners... die Nederland voortbracht. Dat betekende ook veel gewoon voor hoe Nederland zichzelf zag als een land. Dat vind ik interessant. Is uh, de, de documentaire die Andere Tijden Sport vorig jaar heeft gemaakt... met Foukie Dillema, Dillema, is dat een goed voorbeeld daarvan? Ja, die documentaire is van 2008. Ja, dat, is, dat vind ik dus wel een goed voorbeeld, want daarin werd ook iets nieuws verteld. Plus dat heel veel mensen daarvoor het verhaal niet kenden van Foukie Dillema. Ik zal het ja, voor de zekerheid ook nog even kort zijn. Ja, van 2008, wat... maar uh, ja. vorig jaar uh, is hij onderscheiden. Ja, klopt. Zeg ja, maar, ja. Toen, ja, toen heeft hij de Herman Kuiphoff ja. Award gekregen... voor Precies. de beste Nederlandse sportdocumentaire. En uh, dat vind ik zelf ook wel terecht. Omdat Dillema, daar is het dat, dat hele verhaal van hoe zij als man werd weggezet terwijl ze een vrouw was. Maar wat er allemaal gebeurd is, het is in negen, begin jaren 50 gebeurd. Zij was de grote concurrent van, van die Blanke Blankenskoen. Kwam vanuit Friesland volkomen onverwachts op. Zij is toen naar huis gestuurd omdat een test had aangetoond. Zeggen ze dat ze man was. En daarmee was zij uit de sport gestoten. En uh, nooit meer in het nieuws geweest daarna, van wat was er met haar gebeurd. Zij was vlak ervoor overleden, december 2007. Ze konden haar persoonlijk niet meer spreken. En dat gaf ook weer de vrijheid om van... nou, daar hoeven we ons ook niet meer mee bezig te houden. En zij zijn ja. druk bezig geweest, de makers... om te kijken of ze op een, een of andere manier konden bewijzen... van dat die testen niet hebben geklopt. En dat konden ze wel aantonen. Plus dat vanaf dat moment heel veel mensen wisten van... dilemma. dilemma is toch een soort schaduw op de carrière van Fanny Blanke Schoen die heel veel mensen niet kenden. Dan gaan we naar een, uh, een, uh, een film, uh, de, de rolstoel rugby film... Uh, tussen Canada en de VS. Murderball. Uh, uiteindelijk ook goed voor een Oscar-nominatie. Wat is er zo goed aan deze film? Dat is wel een van mijn echt favoriete internationale sportdocumentaires. Het gaat terug naar 2004... als de Paralympische Spelen in Athene worden gehouden... en dat het Amerikaanse rolstoel rugby team... Uh, als vanzelfsprekend naar goud gaat... totdat hun coach overloopt naar Canada en dat die twee elkaar in de finale tegenkomen. Dat is de spanning in het verhaal. We gaan eerst naar een fragmentje luisteren. Het gaat eens over. Het called de murderball, maar je kunt really niet echt... murderballen naar corporate sponsors. We hebben een reputatie van always altijd winnen. Dit is ons voor de taking, jongens. Ze gaan all alle soorten trash. Ja, yeah. Yeah, baby, ja. Yeah. Yeah, anytime, big boy. Wat maakt het dan zo mooi? Omdat het keiharder sport is terwijl de mensen gehandicapt zijn? Nou, die die zijn hartstikke gek. Die zijn volkomen ja. gek. En die zijn helemaal idolaat voor hun sport bezig. Maar ook beseffen ze zich dat zij hoop geven aan mensen... die in een rolstoel zijn terechtgekomen. En dat is de periode waarin de oorlogen van, van Irak op zijn hoogtepunt begint te komen. En dat zij heel cynisch zeggen... onze grootste leverancier van nieuw talent is president Bush. Want door hem komen er continu weer Amerikaanse soldaten terug... die zwaar gewond zijn. Ja, hij die zal er niet voor onderscheiden willen die worden, moeten, ik, die, maar... die, die moeten herstellen en die geven dan via dat rolstoelrugby die mensen weer een nieuw leven. Omdat ze zo gek zijn. Waardoor je laat zien, van je kan dus ook... als je gehandicapt bent geraakt door oorlogsgeweld... of door wat dan ook, kan je dus wel nog een spectaculair leven hebben. En dat is zo mooi gefilmd. Ik heb hem gezien bij de ITVA... Uh, 2006, 2007, ik weet niet precies meer. Ik vond hem waanzinnig. Ik vond hem echt fantastisch. Omdat je ligt dubbel van het lachen. Plus dat het verhaal ook is erg goed. En het geeft dus ook heel goed weer... van hoe die cultuur in elkaar steekt van dat rolstoelrugby. En mochten er mensen zijn... ik hoop niet dat ze er zijn... maar mochten de mensen zijn dat gehandicapte sport zielig is... als je hier één minuut naar kijkt... Dan schaam je je echt dat je dat ooit gedacht hebt. Ja, het Itva uh, nu in 2013, een van de films uh, draait om Lance Armstrong. Hey, als documentaire maker moet je soms ook een beetje geluk hebben, mag ik dat zeggen? Ja, in dit geval begon het compleet anders. Ja. Want de documentaire maker wilde eigenlijk een feel good movie maken over Lance Armstrong. Van nou, hij komt nog één keer terug en gaan uh, we gemaakt. filmen. En het wordt een groot feest. En dan zal iedereen zien, het is echt een held. Ook al vindt iedereen een, een klootzak. En dat was allemaal klaar. En opeens stort de hele wereld in elkaar van Lance Armstrong. En dus ook van die filmmaker. En die moet daar dan weer iets mee. En komt dan met een compleet nieuw verhaal. Over ja, hij heeft de eigenlijk de gezegd de op dat moment tegen Lance Armstrong... Na nou alles wat je me uh, hebt aangedaan. Je hebt me zo vaak voorgelogen. Nu moet je instemmen met een interview. En op die manier heeft hij zo'n film kunnen maken. Ja. Ja. En is het, een, uh, is het een heel ander soort documentaire geworden? Het is een kwestie van geluk. Maar ja, als hij wil beginnen met een feel-good movie... zou je het geen geluk kunnen noemen. Aan de andere kant heeft hij dus nu wel spectaculair... dichtbij kunnen filmen hoe dat allemaal ging in 2009... met die toch wat mislukte comeback... omdat hij de Tour de France niet won. En waarvan mensen ook zeiden... had die comeback nooit gedaan... dan was daarna dat Gedonde niet begonnen met die Tourzegers. En dan was je nu nog steeds zevenvoudig winnaar geweest. Nou, het is een van de tien sportdocumentaires op uh, het ITVA uh, dit jaar. The Armstrong Lie, uh, heb je heb nog tijd voor uh, andere dingen dan uh, ITVA en uh, het zijn van sporthistoricus deze dagen? Nou, voor het zijn van sporthistoricus heb ik altijd tijd, want dat is nou eenmaal mijn, mijn werk. Maar voor de ITVA niet zo heel veel. Het is de Putin Games. Dat is van alle films die, uh, die draaien, is dat de enige die ik heb gezien. En dat draait over Sochi, uh, de winterspelen die eraan komen... en wat er allemaal achter en voor de schermen gebeurt, waardoor je toch gaat nadenken van... Hoezo verbroedering en vrede als de Olympische Spelen komen? Als je een, een, een laten we zeggen, gelooft in de goedheid van de mens... raad ik je af om naar die film te kijken. Dank je wel voor je komst uh, naar de studio. En het is nog 77 dagen en dan zullen we uiteindelijk ook zien... hoe het uh, uh, straks in de praktijk gaat als die Olympische Winterspelen gaande zijn. Uh, Dank je wel, Jurid van der Voren. En uh, veel plezier nog. Uh, hopelijk zie je nog meer films uh, op het ITVA ja, deze dankjewel. dagen. Dank je wel.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 Swing Both Ways was dit Shine My Shoes, Robbie Williams. Hij maakte naam als trainer van Epke Zonderland, Gerard Speerstra. Hij beleefde met de Fries de eerste WK-successen... maar een conflict met de Turnbond leidde tot een breuk met Zonderland. En dus was hij er niet bij toen Epke Goud won in Londen. De werkloze Speerstra liet zich door diverse landen inhuren... om zijn turnkennis over te brengen. Van Iran tot India tot België. Inmiddels zit hij weer gewoon in Nederland... waar hij sinds kort actief is bij de Amsterdamse club Turning Spirit. Niet om een nieuwe Epke op te leiden. Nee, Speerstra is er vooral om trainers te coachen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is vol in de sporthal in Amsterdam. Daar een jongetje die een lange aanloop neemt... en schroeft door de lucht. En daar allemaal meisjes die hun opsprong op de balk oefenen... Best. Overal trainers bij en eentje kijkt er hier toe. Dat is Gerard Speerstra. Mijn taak binnen de organisatie is eigenlijk de coaches ondersteunen van de afdeling turnen heren, zodat we dus uh, eigenlijk de talenten van Amsterdam ook op een hoger niveau leren turnen. Eigenlijk wat ik, wat ik vooral doe is, ik, ik zorg ervoor hetgene waar ik vroeger ook altijd een, een andere coach bij mij had, uh, die mij uh, heel vaak vertelde van, nou, je moet meer daarop letten, je moet meer daar doen, je moet meer die kant op gaan of meer een beetje op die manier gaan doen. Ja. Nou heb jij zelf natuurlijk Epke Zonderland naar de top gebracht, in ieder geval in de samenwerking met hem. Wat, wat kan je hier toevoegen? Wat kan je ze leren? Nou, de ervaring die we hebben gehad natuurlijk met Epke Zonderland... al die dingen die je, die je geleerd hebt in die loop der jaren... dat kunnen we hier dus weer verder etaleren... en zorgen dat de andere coaches dat ook leren. De grove lijn hou je in de gaten. En net zoals de details hou je... als uh, in, in, de, in de fase dat ik met Epke aan het werken ging... hield ik, hield ik zijn totale programma in de gaten. Ik wist precies... Wat hij deed gedurende de dag, hoeveel hij ging studeren, hoe laat hij op bed ging, wat hij at, En op een gegeven moment dan, dan heb je daar een balans in gevonden, waardoor je tot een bepaalde topprestatie kunt, kunt komen. Nou, dat is een, een fulltime. Uh fulltime job, die ik niet, niet ga doen hier, en die moeten de trainers doen. En dat is wel hetgene waar ik bijvoorbeeld wel op, op, op wijs. Van, uh, uh, je start je les met een vraag. Zo van, jongens, hoe gaat het vandaag met jullie? En, uh, uh, en zeker als de jongens wat ouder zijn, hè, de junioren, senioren, dan is het enorm van belang dat je vraagt, hoe, hoe gaat het met je? Zit je goed in je vel en kun je vandaag wat presteren? Of uh, gaan we wat rustiger aan doen? Nou, dus dat is een concrete tip die je ze geeft. Start je les met een vraag. Nou, start je les met een vraag. Maar er zijn wel meer concrete tips, hoor. Bijvoorbeeld heel simpel, van uh, je, je les opbouw, je begint uh, uh, met dit stukje, daarna doe je, uh, doe je dat. Uh, je zorgt ervoor dat de kinderen onder acht jaar gewoon lenig, uh, lenig worden. Het basiszwaai op een toestel, dat moet op die en die manier, want daarna kun je dat en dat ermee gaan doen. Nou, en als je me dan nou nog zo'n vraag stelt, dan, dan geef ik straks een cursus op de radio en dan worden straks allemaal dus uh... die... nou, Het mooie daarvan is, is dat ze... Uh, het is net een spons. He. Je geeft ze informatie ze zuigen het op en ze houden het vast. En vervolgens gaan ze er ook wel mee aan het werk. En, en, en dat is ook net hetgene waardoor, uh, waardoor het geheel, dus de trainersgroep, met mij als toevoeging tot een succes gaat worden. Is dat lastig soms? Want ik kan me voorstellen, ja, als je ineens uh, iemand erbij krijgt die jou gaat vertellen hoe je het moet doen... Ja, aan de ene kant is het wel lastig, maar aan de andere kant het is het uh, niet de bedoeling dat ik ze de les uit handen neem. Het is uh, de bedoeling dat ik ze de les toevoeg met het probleem wat zij zelf tegenkomen. En dat proberen we op te lossen. Wonderlijke carrière heb je eigenlijk, hè? Uh, inderdaad begonnen met Epke Zonderland, maar vervolgens de wereld zo'n beetje over gegaan. Hè? Ja, ik heb het, uh, wat dingen van de wereld gezien, ja. Ik ben nog in Iran geweest, India. Ik heb een tijd in, uh, in België gezeten. En nu zit ik dus hier uh, bij Amsterdam. Ik denk dat dit beter is voor mij en uh, ook voor het Nederlandse turnen. Voelde je je soms een beetje een soort van ontwikkelingswerker in dat soort landen... waar het turnen toch op een wat lager niveau staat? Ja en nee. Het is een beetje verschillend. Aan de ene kant dan is het niveau van de tunnel in dat soort landen best wel goed. Maar er zijn een aantal dingen die gewoon komen er niet doorheen. Omdat uh, ja, logistiek worden de dingen niet goed in orde gemaakt. Of uh, ze hebben niet zulke mooie zalen zoals wij hebben. Zodat ze ook kwantitatief en kwalitatief goed kunnen trainen. Dus dat is een beetje het probleem daar. Maakte dat ook dat je graag weer in Nederland wilde werken? Ik wilde gewoon weer in Nederland werken. Puur om het feit dat ik uh, dan ook weer bij mijn eigen gezin kan zijn. En ik kan met de combinatie van de Hogeschool van Amsterdam als docent zijnde... Uh, en de combinatie van turning spirit, die eigenlijk op één plein zit er maar tussen... kan ik dus de, beide dingen doen die ik graag wil doen en dus ook bij mijn gezin zijn. Zo ben je dus terug in Nederland, coach de coaches. Is dat ook waar je de rest van jouw toekomst ziet als je kijkt naar je ambities? Ik denk dat wel dat dat, uh, dat dat zeker voor de aankomende jaren belangrijk is voor mij. Misschien dat, het, dat straks als mijn kinderen weer wat ouder zijn... en ook een beetje meer hun eigen gang gaan... dat ik dan wel weer wat fulltimer aan trainen zal gaan. Want, Want die turntrainer zit natuurlijk echt diep in je. Dat zit in je. En uh, dat ben je of je bent het niet. En ik zeg nooit, nooit. Het kan nog best zo zijn... dat ik straks weer de ruimte en de tijd vind om uh, vijf of zes dagen in de week te gaan trainen. En dat ik dan zeg als mijn kinderen ook weer oud genoeg zijn van... jongens, laat ik nou dat nog eens een keer doen. We gaan naar een discussie die al enige tijd gaande is in de hockeywereld. Daar zijn ze er nog niet uit. Wel of geen bitje. Sinds Seffi van As twee weken terug een stik op zijn gebit kreeg... is die discussie gaan. Hij verloor daarbij tien tanden en brak zijn kaak. En speelde heel bewust zonder gebitsbescherming. Maar hoe zit het eigenlijk bij die andere sport met sticks? Ron Berteling is voormalig ijshockeyer en record international. Ron, goedenavond. Goedenavond. Heb jij eigenlijk al je tanden nog? Mm. Dus ze zitten er nu weer in, ja. Ik heb ze twee keer, in uh, mijn tanden uh, ja, verloren, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja maar niet zo heftig als wij uh, twee weken terug hebben kunnen zien uh, bij Sevy van As. Nou, nee, ik ben met, met, met een aantal tanden, voortanden uh, kwijtgeraakt... en mijn gezicht is ook een keer uh, goed ingedrukt geweest. Maar dat is niet door een stik. Dat was door een bodycheck en toen kwam ik tegen een paal aan. En dat moesten dus ze mijn gezicht uitdeuken. Maar dat is niet door een stik gebeurd, nee. Oh, oké, okay. dan valt het mee, hè? <lacht> ja. <laughs> ja, is het dragen van een bitje in het ijshockey eigenlijk verplicht? Het is, eh, als ik het goed heb, niet verplicht. Maar als ik het eh, goed kan inschatten... is 90, 95 procent van de spelers... nou ja, bijna 100 procent van de spelers gebruikt een bitje. Ja, en het is neem ik aan iets wat eh, in de loop der tijd eh, gemeengoed is geworden. Want hoe jij begon, daar nou moeten we al een behoorlijke tijd eh, terug... Uh, ja. Toen was het waarschijnlijk niet zo dat je een bitje gebruikte? Nee, je had je nog mondbeschermers. Nou, die gingen dan eigenlijk uh, onder je kin. Uh, dat heb ik gehad. En uh, daarna zijn de bitjes gekomen. Iedereen is een bitje gaan dragen. Uh, maar bij ons, wat uh, eigenlijk op dit moment echt verplicht is, is een viziertje. En dat heeft mij uh, toen die viziertjes dus eigenlijk. Uh, het land binnenkwamen, heb ik meteen zo'n viziertje op mijn helm uh, uh, vastgemaakt. En dat heeft mij wel enorm geholpen. Maar een beetje een heb ik ook uh, later, gewoon toen het binnenkwam, ja. heb ik een beetje gedragen. Maar het, het, het, kijk, een, een, een stick of, een, of bij ons dan een puk en bij hockey dan de bal, als die rechtstreeks op dat beetje uh, komt. Ja, de, de impact is gigantisch en dan helpt dat ook niet. Laten we luisteren naar een fragment uit het Amerikaanse ijshockey. Chris Barge van de Panthers krijgt uh, met bitje een stick tegen zijn gebit. En vervolgens trekt hij een loszittende tand er zelf uit. En let op wat hij er dan vervolgens mee doet. Barge has a trip to the dentist coming up soon. Right now, that, that face is a mess. You got some blood on the nose, you're losing teeth. It's a tough way to make a living. Um, you don't believe me? Here comes the tooth. And then he offers it as a souvenir. Jijks. Hier je go. Wil je dit? Wat that going to voor op eBay? eBay? Wat Er is een man well, in, uh, there's one guy in the hockey. Nou, volgens mij krijgt iedereen het thuis ook wel mee. Hij gooit zijn tand in het publiek. Uh, hoort dat er ook een beetje bij? Uh, als je ijshockeyer bent? Nou, dat weet ik niet. Kijk, uh, oh, uh, kijk zij spelen daar in de NHL spelen ze reguliere seizoen 82 wedstrijden. Uh, met play-offs mee. En als je de Stanley kunt winnen, kom je uh, tot aan de zeg maar, 105, 110 wedstrijden. Ja, er kunnen dingen gebeuren. En deze jongens, ja, ja het gebeurt. Uh, misschien, is, misschien is het ook een beetje. Nou ja, ik weet niet of het een show is. Nou, kleine elementen zitten er maar, wel in, lijkt het. Kleine elementen zitten er zeker in. En kijk, uh, deze mannen verdienen uh, goudgeld. En uh, dat wordt wel weer mooi gemaakt. Ja, ja kunnen een goede tandarts uh, betalen? Ja, precies zeker. Ja. Snap je de discussie uh, in het hockey? En, en hoe sta je ja, daarin? Nou ja, ik, ik, ik volg het. Ik ben een hok. Of nee, ik ben gewoon een sportgek, een sportfanaat. Ik volg het. Ik weet wat er gebeurd is. Het, ja, het, ja ik, ik heb het niet gezien, dus ik kan er ook niet over oordelen. Maar ja, kijk, ook hierin. Je, je hebt een stik in hand. Dat kan via een ander stik. Kan zeg maar een, een, een, een, een van richting veranderen. Nou ja, het kan in het gezicht komen, het kan op je mond komen, het kan overal komen. Ja, dat doet pijn. Dit, dit, dat is met het hockey. Je ziet nu ook met de hockey, als het met een strafcorner hebben ze nu ook tegenwoordig de maskertjes. Dus daar, daar is ook een evolutie in, in, in, in bezig. Dus veranderingen vinden de plaats. Dus ja, ik, ik weet het niet. Dit, dit, dit kan gebeuren. Ik, en als ik het zo zeg, zie dan of hoor, ja, uh, ongelukje. En, en nogmaals, ongeluk zit in een klein hoekje. En uh, zo'n stik kan gigantisch hard aankomen. En, uh, ja, maar het belangrijkste is misschien uiteindelijk, sorry dat ik je onderbreek... Wel, dat ja, het een slecht voorbeeld is voor de jeugd. He? Op het moment dat je het verplicht stelt... en, en uh, uh, grote mannen die aan het hokje zijn zo'n beetje dragen... wordt het veel makkelijker om dat uh, over ja. te brengen aan de jongste generaties bij ons is het gebeurd met een viziertje. Het viziertje is gewoon verplicht. Je hebt een vizier nodig. De bescherming van je van je van je gezicht, je neus en uh, je ogen uh, is het gewoon nodig. Een viziertje, uh, een beetje. nou ja, ik kan wel zeggen dat wat ik net zei, 95% van de spelers gebruiken een beetje, zo niet 100%. En, uh, uh, en dus is het uiteindelijk gewinning. Is, het in. is gewenning. En je, ja. je hoort mensen, jij kan er moeilijk door ademen. Nou ja, dat, dat, dat is niet zo. Dat is gewoon gewenning. En, en we men, weten men gewoon... uiteindelijk dat het bij jou is goed gekomen met het, met het gebit. En dat is een geruststellende <laughs> gedachte. Jazeker. Ja, Dankjewel, Ron Betteling, En een Draag, fijne gedaan. avond nog. Dan uh, gaan wij uh, in de richting van Sparta, want het is daar onrustig. De club uit Rotterdam-West liep vorig seizoen in de nacompetitie... op een haartje promotie naar de Eredivisie mis. En dit seizoen blijven de resultaten ook een beetje achter... want Sparta staat in de Jupiler League al zeven punten... achter koploper FC Dordrecht. En dus is het bal in Rotterdam. Supporters kondigen protestacties aan... sponsors trekken beloofde financiële middelen terug... en de posities van directeur William Vloed en trainer Adrie Bogers... staan onder druk. Maar, en dat is het gekke, toch kan Sparta morgen bij winst op Helmond Sport de tweede periodetitel veroveren. Verslaggever Ragnar Niemeyer ging kijken bij de training van Sparta. Het is crisis in Rotterdam. Op Spangen vallen de resultaten op papier nog wel mee. Een tweede plaats voor Sparta en een handjevol punten achter... op de koploper in de Jupiler League, FC Dordrecht... Maar een nederlaag in het onderlinge duel twee weken geleden... en met name de nederlaag afgelopen week tegen Ajax... jong Ajax wel te verstaan... is bij veel supporters in het verkeerde keelgat geschoten. Dat opgeteld bij het slechte spel van de ploeg... de matige inzet volgens veel aanhangers. De maat is vol. Het ja, ene jaar dan is, dan krijgt hij kritiek te, te, te ontvangen... en het andere, andere, andere jaar is het weer iemand anders... En ik heb al uh, tegen, tegen verschillende mensen ook, ook gezegd... Uh, tegen hem heb ik het ook al eens gezegd... van uh, Sparta komt nooit meer terug in de Eredivisie. Dat zal toch wel? Nee, echt niet. Ik, ik voel dat zo en ik, ik weet haast wel ze zeker dat ik gelijk heb. Ze komen, ze komen volgens mij nooit meer terug. Want dit is het begin. Uh, nu gaan ze morgen de actie voeren. Nou, dat is het begin van, uh, van de afgang volgens mij. De aftakeling is begonnen, zeg ik wel eens. Dat is geen vrolijk nieuws. En het nieuws wordt nog minder vrolijk als topscorer Voskamp halverwege de training verstek moet laten gaan. Hij verlaat het trainingsveld met de boodschap dat hij tegen Helmelsport vermoedelijk op de bank zal zitten. Voskamp, de man van de 10 goals, die kan Sparta niet missen. Ja, nee, ja onmisbaar. Kijk, uh, Mario Pilate, die is uh, ook in vorm de laatste weken. Uh, Donner van Deekman die komt uh, op links erbij. Die jongen met veel snelheid en scorend vermogen. Dus ik heb alle vertrouwen in die gasten. Hoe gaat het hier? Ja, het schijnt dat, uh, dat supporters uh, niet tevreden zijn. En, uh, nou ja, kijk Als je twee keer rij verliest, uh, kan ik dat begrijpen. Je staat dan wel tweede in de competitie, wat op zich niet heel slecht is. Alleen je moet ook reëel zijn en kijken naar uh, het spelersmateriaal... Uh, vergelijken met andere teams in de UPD League. Uh, en en dan, uh, dan kan het zeker beter, alleen uh, het kan ook slechter. Het is moeilijk om, om, om voor spelers om zich af te sluiten voor, voor de dingen van buiten... want daar word je niet vrolijk van. Nee, nou ja, ja, je krijgt wel dingen mee... En, uh, ja, zeker als je Twitter hebt bijvoorbeeld en uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Ik heb dat zelf. Je kan allemaal zeggen dat het geen invloed heeft. Alleen, ja, je beseft wel dat, uh, dat er wel wat druk op staat. Dus dat je ja, heel simpel moet winnen. Spelers teleurgesteld, supporters boos. Net als de sponsors. Deze week kwam naar buiten dat het trainingskamp wat gepland was in Turkije. Deze winter niet wordt betaald door een groep vriendelijke sponsoren. En dan begint het zich op te hopen tijd om tekst en uitleg te vragen aan de grote baas van Sparta, Wiljan Vloed. Even langs het trainingsveld, maar hij ontvangt op zijn kantoor in het stadion. Ik denk dat er bepaalde uh, principes heel breed worden gedragen. Het feit dat uh, de gros van de supporters en sponsors uh, vinden dat we niet goed spelen, wordt echt heel breed gedragen. Uh, dat er iets moet gaan gebeuren in de passie... dat wordt heel breed gedragen. Uh, ik heb de afgelopen weken heel veel uh, uh, gebeld. Uh, ook tegen mij en zei van... natuurlijk wil Jan, uh, je zult dingen goed of slecht hebben gedaan. Maar het is niet zo dat ik hier zit... Uh, met het gevoel dat ik op een vulkaan zit. Kijk, kritiek vind ik niet erg... Maar kritiek met een laagje van wat asociale termen, dat vind ik gewoon ongepast. Dat vind ik ook niet horen bij Sparta, dat vind ik sowieso niet horen in een werkende organisatie. Dus dat is niet leuk, maar ik heb het uitstekend nog naar mijn zin bij Sparta. De kritiek is breed, verkeerde spelers, verkeerde trainer, het spel is niet met genoeg passie, zei je zojuist al. Daar, daar schaar je je achter, maar als je kijkt naar de coach en het aankoopbeleid, trek je, je daar ook iets van aan, de kritiek daarop? Kijk, ja, normaal gesproken uh, is het natuurlijk logisch... dat voordat die kritiek er is... ben je natuurlijk altijd zelf in de spiegel aan het kijken. We hebben gewoon gekeken wat voor trainer wij graag wilden... bij deze club. Verschillende kandidaten gesproken. En natuurlijk, de ene trainer is wat drukker langs de kant... de andere trainer is wat rustiger. Maar dit, wat we nu laten zien... Zal hij ook beamen dat je daar niet tevreden mee is, maar niet in paniek raakt? Omdat hij vindt, en dat is heel terecht als coach: zijn, dan moet je je emotie onder controle hebben en je laten leiden door dingen die je ziet. Aankoopbeleid precies hetzelfde. Sommige keuzes die ik heb gemaakt vallen me ook tegen. En achteraf denk ik hadden we misschien iets meer kracht, fysieke kracht, wat in de eerste divisie heel belangrijk is, binnen moeten halen. Het is gewoon een mooie club, het merk je. Want eh, ondanks dat we Jupiler league spelen, is het toch eh, op nou een positieve of negatieve manier. er is altijd wel aandacht voor de club. Maar dat komt dus eh, omdat we de afgelopen twee jaar in de Jupiler nog eh, spelen. En eh, supporters gewoon willen dat wij naar de eerste divisie gaan. Galicino is de ervaren doelman van Sparta. Hoe kijkt hij aan tegen de positie van de trainer momenteel? Nou ja, voor die verliespartijen hebben we elf wedstrijden niet verloren. Waarvan twee gelijk spelen en negen overwinningen. En uh, ja, je ziet het, hè? Twee, twee keer verliezen en uh, de training staat druk. Ik ben mezelf, ja, stop eens even. Het is Nederland, hè? we zitten niet in Zuid-Amerika of uh, Zuid-Europa. We moeten wel een beetje rationeel blijven.